Twee uur. Het NOS-journaal. Ewa de Jong. Proces tegen Soumaya S., de vrouw van Hofstadgroeplid Nouridin LF, moet worden overgedaan. De Hoge Raad heeft het vonnis van vier jaar cel vernietigd en de zaak terugverwezen naar het gerechtshof in Amsterdam. De vrouw werd in 2008 veroordeeld omdat ze deel uitmaakte van een criminele organisatie die aanslagen wilde plegen op onder andere politici. Bij de veroordeling van Soumaya S. heeft informatie van de AIVD een grote rol gespeeld. De verdediging wilde dat bewijsmateriaal inzien, maar de AIVD beriep zich op geheimhouding. De Hoge Raad vindt dat het hof had moeten onderzoeken of de informatie aan de verdediging gegeven had kunnen worden, omdat die cruciaal is in deze zaak. De Amsterdamse politie heeft een man gearresteerd in verband met de dodelijke schietpartij van Zondagnacht in een café in Amsterdam. De 36-jarige kroegbaas werd toen in zijn zaak aan de Ruisdaalkade doodgeschoten. Hij werd meerdere malen getroffen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte van 35 werd rond middernacht door een arrestatieteam aangehouden. De onrust over Europa heeft nu ook zijn weerslag op de Nederlandse economie. Dat zegt minister van Hagen in reactie op de jongste cijfers van het CBS over de Nederlandse economie.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 Verhagen benadrukt dat Europese landen die er een potje van maken onder curatele moeten worden gesteld. De PVV in de Tweede Kamer heeft een plan van kamerlid Brinkman afgewezen om een jongerendag voor zijn partij te organiseren. Volgens Brinkman wilde de fractie alleen een besloten bijeenkomst met maximaal 200 jongeren, en dat vindt hij onacceptabel. Hij wil nu proberen een jongerendag in Noord-Holland te organiseren. Brinkman is ook statenlid in die provincie. Vorig jaar kwam Brinkman ook al in botsing met de fractie, die wees toen zijn plan van de hand voor een aparte jongerenafdeling. Afgesproken werd toen dat er fractiebijeenkomsten zouden komen gericht op jongeren. Jongeren. Het weer. In het zuiden zon, in het midden en noorden nog bewolking en plaatselijk mist. Maxima rond 9 graden, maar onder bewolking maar 2 graden. Tot het weekend droog en rustig herfst weer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met een file op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar staat door een ongeluk tussen Tiel en Waddenoije. 5 kilometer. Bij Waddenoije is de linkerreis ook afgesloten.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 Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Op Ronald Koeman, Wouters, terug de taak. om Nederland weer naast de Duitsers te brengen. En dat is gebeurd 1-1. Nee, Wouters, nee. Van Basten, wordt dit een bezetting? Ja! Ja, Marco van Basten, jij 1 plek voor tijd! Herman Pleij, je herkent natuurlijk onmiddellijk welke wedstrijd dit is. Dit is voor mij gewoon een getijde, man. <laughs> maar vertel het tegen de mensen die het nog niet weten. Ja, nee, dit is uh, de grote vergelding uh, 1988. Dat wij het Europees kampioenschap verwerven. Uh, onder meer door Duitsland te verslaan. En het ging natuurlijk om Duitsland. En eindelijk na 14 jaar gerechtigheid. Ja, en zo wordt dat nog steeds gevoeld. In Hamburg was het. Waar vanavond Nederland ook weer voetbalt tegen de Duitse Mannschaft. Voor de 38 e keer. Over de achtergrond van dat beladen duel gaan we straks met jou praten. Ja. Zwarte Piet is racisme. Ja, die tekst die stond op de t-shirts van twee mannen... die dit weekend werden gearresteerd bij de intocht van sint de Klaas in Dordrecht. Journaliste Lisbeth Chonda-Meel... sympathiseert met de actie van de mannen. Hartelijk welkom. Zwarte Piet is racisme. Ben jij het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Nou, en daar gaan we straks nog veel meer over horen. Maar liefst 300.000 huiseigenaren... Dreigen, vol dreigen volgend jaar in de problemen te komen... bij het betalen van hun hypotheek. Dat meldt het Financiële Dagblad vandaag. Financieel geograaf Ewald Engelen. Dat klinkt uh, onhaalspellend. Goedemiddag. Dreigen er hier in Nederland Griekse en Italiaanse toestanden? Nou, dat uh, gaat wat uh, al te snel. Uh, maar het is wel zo dat wij hier in Nederland hele hoge hypotheekschulden hebben. En dat we met name in de jaren 2006 en 2007... dus vlak voor het uitbreken van de grote financiële crisis... wel erg makkelijk waren in het uh, verstrekken van hypothecaire leningen... aan mensen uh, met twee inkomens, tophypotheken van 125% van de waarde van het onderpand. En die mensen die, uh, kunnen inderdaad bij tegenzittend economisch tij... Of naar of ongelukjes in de problemen komen. Maar waarom gaat dat dan juist volgend jaar spelen? Nou, wat je nu al ziet... Uh, vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend... dat in het derde kwartaal uh, de Nederlandse economie is gaan krimpen... met 0,3 procent. De verwachting is dat dat zich een groot aantal kwartalen... zal gaan voortzetten. De seinen staan eigenlijk in de hele eurozone op rood. Ook in Duitsland, alhoewel mm. daar op dit moment nog groei is. En dat betekent dat ook die uh, uh, krimprecessie in Nederland gaat bijten. Okay. En dat is vooral met mensen met hoge hypothecaire leningen niet prettig. Wie wil er nog scheidsrechter worden in het amateurvoetbal? Dat vraag je je af als je kijkt naar de documentaire van Martijn Blekendaal... die komende week op het ITVA in première gaat. In de documentaire worden drie scheidsrechters gevolgd. En een van hen is David Heek. Hij is hier samen met de maker van de documentaire Martijn Blekendaal. David, is het nog leuk om scheidsrechter te zijn? Ja, natuurlijk. Ondanks alles wat je over je heen krijgt? Nou, dat valt wel mee hoor. En dank de verhaal vanaf hoe je er zelf mee omgaat. Ja, bij jou gaat het nog wel. Het gaat prima. Waarschijnlijk is het een hele goede scheidsrechter. Dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. En het eind van de tuur horen we zijn gedicht. Hebt u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Ewald Engelen, u zei het net al, de economie krimpt, de beurzen dalen. En nu voorspelt een onderzoeksbureau grote problemen voor Nederlandse huizenbezitters. Um, voordat we verder gaan praten met financieel geograaf Ewald Engelen, eerst André Meinema. Goedemiddag, André. Dag Thijs. We gaan met jou even praten over de huidige stand van zaken op de beurzen. Het dreigt weer een slechte dag te worden, hè? Het dreigt weer een dag met veel rode cijfers te worden. Uh, 1,5% voor de belangrijkste beurzen, tot 2% zelfs uh, door heel Europa heen eigenlijk. De beurzen zijn met name dan die mineur omdat ze eigenlijk de obligatiemarkten, de markt waar landen kapitaal ophalen, achterna lopen. Er wordt niet zozeer gekeken naar hoe gaat het met de economie. De cijfer die we vandaag te horen kregen over Duitsland en Frankrijk en Nederland. Och, dat ligt natuurlijk weer, inmiddels al weer wat maanden achter ons. Men kijkt nu vooral naar nu wat er gebeurt. En nu wat is nu van belang en voor de komende weken. En dan is het zeg maar Italië en Griekenland en de oplossing van de schuldencrisis. Nou, en de barometer daarvan zijn niet zozeer de beurzen. Op dit moment, maar de obligatiemarkten, dus de rentestanden, nou die lopen weer op. Maar wat, wat, is, wat, is, dus, ja. wat is de verklaring daarvoor? Want Italië heeft toch nu uh, die Monti. Dat leek allemaal ja. wat beter eruit te zien dan Berlusconi. En toch gaat het weer door die 7% grens heen. Ja, het ziet er wel beter uit. Dat geldt ook voor Papadimos in, in Griekenland natuurlijk. Een andere man, een, een frisse wind. Uh, maar die man, die, of die beide mannen, moeten natuurlijk wel zeg maar, 11 miljoen Grieken en, en 60 miljoen Italianen achter zich aan krijgen. En alle politieke partijen op één noemer zien te krijgen. En de bevolking dus mee. En de vakbonden niet tegen zich. En er zijn wel twee nieuwe mannen, maar er is nog geen kabinet. Er is nog geen beleid, nog geen plan van aanpak. Er moet nog een hoop gebeuren. En je merkt gewoon de onderste op die obligatiemarkt. Dat zijn dus de investeerders, de beleggers in staatsschuld van landen. Voor een mm -hmm. veilige belegging tegenwoordig een hele onzekere belegging geworden. Yeah. Nou, dus jouw en mijn pensioenfonds, jouw en mijn bank... die denken op dit moment, het is niet zo handig om in Italië te stappen. Het is niet zo handig om in Spanje te stappen. Het is niet zo handig om in Frankrijk of België te beleggen. Dus we trekken ons geld daaruit weg. En daardoor zie je die rentes oplopen en de koersen dalen. En met als gevolg dat die landen in feite nog verder in de problemen. Oh ja, komen. Maar stel dat die Papadimos en uh, Monty nou een stevig kabinet in elkaar tibberen... met een stevige meerderheid met een stevig hervormingspakket, Dan ziet het er allemaal weer anders uit? Dan ziet het er zomaar weer anders uit, ja. Nou, laten we daar dan maar op hopen, toch? Dat lijkt me heel handig, ja. ja. Gaan we doen. <laughs> en Meijnenma, dankjewel voor deze uh, tussenstand. wat Engelen, uh, vanmorgen werd bekend dat de Nederlandse economie gekrompen is met 0,3 procent. Ja. Was dat een verrassing voor u? Um, ik had dat nog niet verwacht. Ik had dat vierde kwartaal uh, 2011 verwacht. Het gaat over het derde kwartaal, hè? Dat het gaat even. over het derde kwartaal. Ja. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat Nederland de achttiende deelstaat van Duitsland is. In Duitsland uh, lopen op dit moment uh, de groeicijfers ook wel terug. Maar er is inderdaad gewoon een groei geboekt. Dus ik had inderdaad gewoon verwacht: derde kwartaal Nederland, nog niks aan de hand. Vierde kwartaal net als Duitsland, dan in het rood zakken. Eerder dus. Ja, en hoe komt dat dan? Dat, dat Duitsland nog niet in het rood zakt en wij wel? Nou ja, wat je sowieso ziet, dat, dat ligt al een beetje besloten in de, in de constatering dat Nederland achttiende deelstaat is. Is dat, uh, kijk, de, de exportinkomsten um, uh, die komen in eerste instantie in Duitsland terecht en Nederland lift mee. Dat hebben ze ook in het derde kwartaal gedaan, maar dat meeliften, de, de, de inkomsten op basis van die export, die zijn niet voldoende om de achterblijvende binnenlandse bestedingen en de, ook de bestedingen van de overheid uh, die gekrompen zijn om dat te compenseren. Maar dan zit het probleem echt hier bij ons in het binnenland. Ja, nou dat is iets wat we natuurlijk voor een deel in de rest van Europa ook gaan zien vanaf kwartaal vier denk ik in alle eurozone lidstaten dat door de onzekerheid ook huishoudens ja hand op de knip houden ja. geen Omdat auto kopen. Dat op zichzelf wel verstandig is, misschien of niet. Ja, als je dat enkele dat doen en anderen blijven wel gewoon uitgeven, <lacht> ja. dan hou je groei. Maar als Jij iedereen groen, dat gaat doen, ja. dan heb je gewoon krimp. En dat doen we door. De banken zijn nu aan het bezuinigen, aan het besparen. De huishoudens zijn aan het besparen. Bedrijven durven geen investeringen te doen en overheden zijn aan het bezuinigen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het onontkoombaar dat je in de richting van krimp gaat. En wat betekent die krimp dan voor ons als consument? Wat gaan wij daarvan merken? Nou, dat kan uh, niet zulke hele prettige consequenties hebben. Nou, Laat me het één ding meteen bijzeggen: is dat de tafereelen die wij hier in 2012 kunnen verwachten, um, heel erg uh, mild afsteken bij wat je op dit moment in Griekenland en Portugal ziet. Maar ook hier hier geldt natuurlijk toch dat het werkloosheidscijfer zal gaan oplopen... dat um, de belastingdruk zal toenemen, dat de overheid verder gaat bezuinigen. Dat betekent dat? Dat de belastingen belasting omhoog gaan, betekent De dat? belastingen ja. gaan omhoog, um, de overhe overheden zullen meer moeten gaan bezuinigen... daar is nu al sprake van, 3, 4 miljard meer bovenop de 18 miljard die afgesproken is. Ja, dat is nog niet besloten, hè? Dat nee, dat uh... is niet besloten. Er zijn natuurlijk strubbelingen binnen de coalitie... Ja. en uh, de steunpartij, uh, dat is duidelijk. Maar dit soort dingen kan je natuurlijk wel gaan verwachten betekent ook toch onzekerder worden pensioenuitkeringen... verschraling van de diensten die de staat biedt, onderwijs, etcetera, etcetera, En, en dat is natuurlijk toch iets wat ook te maken heeft... met wat vanmorgen voorpagina Financieel Dagblad haalde... Het wordt voor huishoudens ja. toch lastiger om hun hypothecaire leningen af te gaan betalen. Nou, laten we daar nog even op inzoomen, want u, u zei net al, de mensen die rond 2005 een huis hebben gekocht en een hypotheek ja. hebben afgesloten, ja. uh, die moeten binnenkort gaan oversluiten? Of althans, dan is, dan is die rentebedenktijd gaat dan in, denk ik, hè? Ja, um, het is meestal zo dat je dus inderdaad begint met um, een hypotheek uh, waarin je zelf kunt besluiten wanneer je je rente vast gaat zetten. Uh, dat moment, dat gaat nu, nu zo onderhand uh, in, dus dat kan je vanaf 2012 Gaan, uh, gaan verwachten. Um, de rentestanden zijn op dit moment nog laag. Maar wat in ieder geval zo is, is dat het merendeel van de mensen die in 2005, 2006, 2007 hypotheekaire lening heeft afgesloten, mm. zogenaamd onderwater zit, zoals dat heet. Dat, dat, dat? wil zeggen dat um, de, de, de, de, de waarde van de lening is groter dan de waarde van het onderpand. Mm. En dat komt doordat de afgelopen twee jaar uh, de onderpanden met pakweg 10 tot 15 procent gedaald zijn. En op het moment moment dat er zich dan in jouw persoonlijke levenssituatie oplopende werkloosheid, scheidingen, een ongeluk, uh, zich iets voordoet waardoor jij niet meer in staat bent om aan je renteverplichtingen te voldoen, hm. ja dan kom je een traject in van, uh, van, uh, van schuldsanering, van executieverkopen en we hebben het dan over inderdaad grote aantallen huishoudens die mogelijk dit risico lopen. Zit er iemand hier aan tafel die rond die tijd een huis gekocht heeft misschien? Of durf, nou, dat liefde, of durf je dat niet te zeggen? Kinderen natuurlijk. Wat Jouw kinderen, kinderen meemaken uh, nu. Hè, dus in verband met wonen, als je dat vergelijkt met hun ouders. En Jouw dat is, dan de gereden, Ja, ik heb ja, mijn kinderen. Dat zijn dertigers. Precies. En uh, het gemak dat wij hadden om huizen aan te schaffen... die overigens nog lang niet zo in waarde gedaald zijn... Hè, daar ligt dat probleem helemaal niet. Nee. Maar dat probleem dat die kinderen nu niet hebben. Maar ik wou daaraan vastknopen en vraag als het goed is. Kijk, uh, er wordt hier uh, op angstaanjagende wijze bijna... ik bedoel dat als compliment overigens... Hoor, ja, wordt hier een spiraal ja. naar beneden geschetst... Ja. Ja. Alles hangt met alles samen. Het spiraalt naar beneden met een sneltreinvaart sneller... dan meneer zelf ook dacht, al het derde kwartaal. Hoe komt dat tot stilstand? Er zijn ook economen die zeggen van niks bezuinigen, Want dan kun je dit voorspellen, dat die spiraal ja, op deze overheid manier... blijft investeren. investeren hè, de, wie, wie doorbreekt dit? Nou ja, dat heb ik natuurlijk in... in de, deels heb ik dat al gesuggereerd. Hè, doordat ik zei van, nou ja, huishoudens uh, houden op de hand op de knip. Bedrijven investeren niet meer. Banken moeten ook uh, inkrimpen en overheden gaan bedrijven. Dan weet je dat je krimp krijgt. Dat suggereert dat. kijk, huishoudens hebben inderdaad veel te veel schuld op zich geladen. Dat is meer dan uh, het bruto-nationaal product, wat we met z'n allen meetorsen aan schuld. Daar moet iets aan gedaan worden. Voor banken geldt hetzelfde. En dat betekent dat de overheid in principe dat stokje had moeten overnemen. We zijn op dit moment in de eurozone met z'n allen uh, fors aan het bezuinigen. Eigenlijk alle staten zijn dat aan het doen. En er zijn mooie commentaren die dus zeggen we ja, alle individuele eurozone-lidstaten politiek. Leiders, die denken dat ze een open economie zijn... die uiteindelijk afhankelijk zijn van uh, de groei die elders plaatsvindt. Hm. Terwijl de eurozone als geheel is een gesloten economie. Het merendeel van de export is met andere eurozone-landen. Als iedereen gaat bezuinigen, weet je dat je elkaar alleen maar verder de put in helpt. Maar dan nog een keer de vraag van Herman, wat dan wel? Ja, je zou dus inderdaad een grotere mate van coördinatie... tussen de eurozone lidstaten moeten om hebben. Om de beurt een jaar bezuinigen? Nou, je, nee, wat je zou moeten doen is natuurlijk deels wel bezuinigen. Er zijn in alle landen waarschijnlijk uh, uitgaven... waarvan je eigenlijk uh, af, je afvraagt of je die nog wel moet blijven doen. Dat, is nou eenmaal, dat, zijn, dat zijn verworven rechten, et cetera, et cetera. Dus er is, een crisis is altijd een mooi moment... om nog eens naar de structuur van je uitgaven te kijken. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook in alle eurozone lidstaten... Uh, onderdelen en onderwerpen... Waar waarin geïnvesteerd moet worden. Ja, je moet heel precies kijken waar Zo ga zijn en waar ja, ga ik en sommige investeren. Sommige landen kunnen dat meer dan anderen. Ik maar bedoel, waar... Griekenland kan dat niet, dat is evident. Maar ja. Duitsland zou dat wel kunnen ja. doen. En waar Nederland zou je dat in, in Nederland dan kunnen doen? Waar, waarvan zegt u van nou daar moet je als overheid in investeren... of dat moet je als, als burger doen? Nou, er zijn laten we het even over overheid hebben. Er zijn volgens mij twee uh, domeinen waar uh, Nederland ja, toch gewoon achterstallig onderhoud heeft. Dat is ten eerste toch de omslag van fossiele brandstoffen... naar alternatieve energiebronnen dat is in een land als Duitsland, is dat veel verder ontwikkeld dan hier. Er wordt en dat, juist niet in geïnvesteerd op het moment. He? Op dit moment wordt daar niet in geïnvesteerd. Nou, dat bedoel ik. Dat is dus iets waar je wel in zou moeten investeren. En, en, en onderwijs, er is natuurlijk toch vrij veel achterstallig onderhoud. Met name primair en secundair onderwijs. Hm. Daar moet fors in geïnvesteerd worden. En ik ben er zelf persoonlijk een voorstander van. Dat huishoudens en individuen veel meer investeren in hun eigen opleiding aan universiteiten en hbo-instellingen. Oké, okay, daar moeten we investeren. Maar waar moeten we het dan weghalen? Nou voor ja, een deel moet dat, dus dat tertiair onderwijs, HBO, universiteit, daar, daar zou zit nog wat, te veel geld. Daar zou, wat mij betreft, te veel geld in Herman zitten. Want hij schrikt op. Ja, dat neem ik direct aan. <lacht> en ik ben zelf werkzaam aan een universiteit. Oh ja, ik snijd ook in eigen vlees. Dus ik snijd ook in eigen vlees. Um, en er zijn natuurlijk sowieso, als je kijkt naar het ambtelijk apparaat, maar dit is een enorm cliché: daar zit het nodige aan <lacht> verspilling. Je kan je natuurlijk ook afvragen: we hebben nu een kunst- en cultuurminister die wil snijden in de uitgaven aan kunst- en cultuurhobby's, die, die links zijn. Ja. Zo is dat. Maar Waarom is het zo dat bijvoorbeeld de politieinzet... bij voetbalwedstrijden gefinancierd moet worden door de staat? Nou ja, daar is dat ook wel geld halen, dat, dat, dat ja. Als je zo met een stofkam door al dit soort uitgaven gaat... is er natuurlijk toch nog een hoop te halen. Ja. Dan hadden we hier vorige week Rijkman Groening te gast. De oud-topman van abn Amro. Ja. Die zei er is nog helemaal geen crisis. Uh, dat valt allemaal nog wel mee. En die zei ook, ja, al die economische duiders... die helen verdoemenis voorspellen, zoals u. Dat is pas uh, erg als het gaat om het dalende consumentenvertrouwen. Denkt u daar wel eens over na? Um, ik krijg die vraag e met enige regelmaat voorgelegd. Bent u niet zelf bezig ja. een self-fulfilling prophecy te creëren? Een zichzelf waarmakende voorspelling? Nou, ik vind dat een schromelijke overschatting van wat nou. uh, commentatoren vermogen. <laughs> ja. nee, uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat um, de problemen zitten... bij de investeringsbeslissingen van huishoudens. Koop ik die auto wel, koop ik Ja, maar, nee, wel, nee, ja, maar die, die zien meneer Engel niet. op televisie en op de radio... en denken, hé, hey, we doen het nu maar even niet. Uh, ja, maar volgens mij kijken die vooral naar het saldo op hun bankrekening. En hmm. veel minder dan dat ze luisteren naar mensen zoals ik. Okay. Maar toch ook wel dat, dat je denkt, nou ja, oké, okay, ik heb spaargeld. Ik zou het kunnen investeren in een badkamer. Maar ja, misschien heb ik het wel nodig omdat ik straks werkloos word of zo. Ja, nou ja, kijk, wat ik, ik krijg die vraag natuurlijk ook wel eens voorgelegd... van gewone mensen, om dat zomaar te noemen. Waar moet ik nou in beleggen? En ik raad mensen altijd aan om vooral niet te gaan beleggen... en lekker te gaan... Consumeren. Hmm. Soupeer het lekker op. Verwen jezelf. Uh, dat is de beste dienst die je op dit moment economieën kunt uh, bewijzen. Laatste vraag. Ik krijg net een bericht binnen dat het Duits-Nederlandse renteverschil aan oploopt. Het oplopen, ja, dus precies. De rent op Nederlandse obligaties tegen naar 2,4%. Nee, het procent. gaat echt helemaal de verkeerde kant op op dit moment. Hoor. Nee, Engelen, doen nou niet. Ja, het is echt waar, ik kan er niks aan doen. Nee, maar wat je zag is dat er dus een aantal veilige landen in de eurozone waren. Waar ook Oostenrijk, Nederland en Finland toe behoorden. Maar beleggers zien op dit moment maar één veilige staat. En dat is Duitsland. Ja. En ik heb ook berichten vernomen dat met name niet-Europese beleggers. dat die eigenlijk al hun in euro-genomineerde obligaties aan het afstoten zijn. Okay. En oh, dit ja. is toch een veeg, veeg teken. Ja, ik, ik stel voor dat u onmiddellijk weer terug gaat naar de universiteit <laughs> en de les gaat geven. We houden er onmiddellijk mee op. Ja, we blijven er hartelijk om lachen. Alhoewel wel... het galgenhumor is. Ja, wel bedankt dat u er was. Graag gedaan. Hey, wout Engelen. Ja, straks hoe zwaar is het om scheidsrechter te zijn in het amateurvoetbal. Maar eerst uh, gaan we het hebben over Sinterklaas. Wat is het Sinterklaasfeest racistisch? Journalisten Lisbeth Johnameo dit weekend werden bij de intocht van Sinterklaas... twee mannen gearresteerd omdat ze t-shirts droegen met daarop de tekst... Zwarte Piet is racisme. Jij zit hier omdat je de mannen kent en je sympathiseert met hun actie. Waarom doe je dat? Waarom ik met uh, sympathiseer? sympathiseer, ja, dat bedoel ik. Omdat ik het eens ben met hun boodschap... En hun boodschap is niet dat de Sinterklaasfeest racistisch is... maar hun boodschap is dat het uh, Zwartse zwart Piet racistisch beeld is. Ja. Je zei van tevoren tegen de reactie dat je het spannend vindt... om hier je verhaal te doen. Hoe, hoe komt dat? Dat komt omdat het is om een... daarvoor uit te komen? Nou, dat, kom, dat komt omdat als je over dit onderwerp gaat praten... dan krijg je ten eerste heel veel bagger over je heen. En mensen willen dan vaak niet met je daarover in discussie gaan. Of, uh, en daarnaast heeft het dan ook nog te maken met dat het doet denken, dit, dit haalt mijn eigen ervaring, hoe ik als kind Sinterklaas heb gevierd, uh, dat brengt het naar boven. Dus. Ja. Je bent zwart, zeg ik maar even voor de luisteraar. want ik uh, heb een bruine huid. Ja, je ja. een bruine ja. huidkeur, die, die kunnen jou niet zien. Het uh, doet denken uit het, aan jouw ervaring als kind. Ja. Hoe, hoe was het om uh, als zwart kind Sinterklaas te vieren? Nou, ik zelf... Um, had weerzin tegen, tegen Zwarte Piet. Ik wist niet zo goed waarom. Ik bedoel, uh, het feest werd gewoon gefeet... en iedereen deed net alsof, er, alsof dat de normaalste zaken van de wereld. Dus waarom zou ik daar dan weerzin tegen hebben? Maar pas later heb ik begrepen waar mijn weerzin vandaan kwam. En dat heeft ermee te maken dat Zwarte Piet iets uitbeeldt uh, wat staat voor iemand met een huidskleur... en ik ben iemand met een huidskleur. Mm. En uh, het is ook in die periode geweest dat ik voor Zwarte Piet ben uitgemaakt. Dus... En ik heb nog veel uh, verschillende vormen meegemaakt van uh, racisme en discriminatie. Ik ben in elkaar geslagen vanwege mijn huidskleur. Als je, uh, ik durfde vanaf mijn tiende niet meer op, op straat te spelen... omdat ik niet veilig was in de buurt waar ik woonde. Hm. Omdat ik vanwege mijn huidskleur of uitgescholden kon worden... of in elkaar geslagen kon worden. En die koppeling met van die nare ervaringen... die koppel je dan ook aan dat feest van Sinterklaas... omdat het dan juist weer extra naar voren kwam. Die koppel ik daaraan omdat uh, um, Zwarte Piet, uh, wat Zwarte Piet uitbeeldt... is iemand met een uh, donkere huidskleur. En dat is een uh, uitbeelding die heel erg die ridiculiseert. Die echt uh, kwetsend is en grievend. Maar wacht even. Heel veel mensen zullen zeggen... Zwarte Piet is leuk, daar heb je veel lol mee... en je krijgt nog lekkere dingen van hem ook. Dus voor heel veel mensen klinken jouw woorden waarschijnlijk heel vreemd. Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat het voor andere mensen heel uh, vreemd is. Voor mij is het niet vreemd. Op het moment dat ik word uitgescholden voor Zwarte Piet. Dat betekent dat iemand anders het verband ook legt. Iemand anders legt het verband uh, met dat ik een donkere huidskleur heb. En dat Zwarte Piet... Uh, en iemand is met uh, een kroeskop, dikke lippen en uh, uh, een donkerheid en, en dan heb je het over het negatieve beeld van, van Zwarte Piet... en niet over het positieve wat Thijs net schetst. Nee, dan heb ik het echt puur over het negatieve beeld. Ja. En het negatieve beeld bestaat nog steeds. Het bestaat, is een, gewoon een onderdeel van de Nederlandse beeldcultuur. Dus dat bestaat gewoon in de, in de Nederlandse psyche... of in de psyche van een Nederlander. Hm. En op het moment dat je... Uh, Um, een, een, een, het beeld van een donker persoon ridiculiseert. Als je ook kijkt naar de geschiedenis wat we hebben gehad. Als je kijkt naar onze eigen uh, koloniale geschiedenis. Maar ook alle andere raciale conflicten in de wereld. Nederland is een onderdeel van een mondiale context. Wij staan niet buiten die mondiale context. Oh. Dus als het gaat over huidskleur... dan is dat een heel gevoelig onderwerp. Dus ook ik... voor mensen die hier in Nederland opgroeien. Ja, Martijn Blekendaal, jij... Hebt... Je hebt ook een donkere huidskleur. Heb je dat ook zo ervaren? Dat, ze, dat Zwarte Piet uh, voor jou een negatief uh, nee. gevoel heeft? Nee. Nee, nee maar ik, ik, ik begrijp het wel hoor. En Ik, heb, ik word ook wel eens uh, zwart. Op het moment dat het weer Sinterklaas is of uh, als hij weer in het land is... dan, uh, dan willen nog we wel eens mensen grappig denken te zijn... door te zeggen, uh, oh, daar is Zwarte Piet, als ik binnenkom lopen. Mm -hmm. um, maar goed, daar sta ik dan boven. Maar voor mij is namelijk, heeft Zwarte Piet namelijk niet een donkere huid... Voor mij is Zwarte Piet is een blanke met een gesminkte Gesmink, huid. Gesminkt Net blanke. zoals dat een clown een gesminkte huid heeft. Ja. Net zoals dat een clown vaak wit gesmikt is. Ja. Met rode lippen en een rode neus. Dus je dus betrekt ik, het niet op ik jezelf? Ik betrek het niet op mezelf. Nee. nee. nee. Want dat is, dat, dat helemaal blij? Ik betwist helemaal niet jouw ervaring. Hoor. Die lijken me dus ook heel authentiek en ook heel vervelend. En ook heel traumatiserend. Dat, dat kan ik me alles bij voorstellen. Maar het is inderdaad een beetje lastig... dat je zit met een hele lange traditie. En dat zit in christelijke en in witte landen. Dat is dat zwart is, is, is, is, de, gevaar is gevaarlijk. En wit is het licht. Nou, dat betekent niet dat je dat, dat, dat leuk nu... leuk Het nee, <laughs> betekent niet dat je dat nu tot uitgangspunt moet verheffen... Integendeel. Maar je kunt het niet uitwissen. Je kunt het niet net doen alsof dat niet zo is. Mm. Nou, een van de uitwassen daarvan... en dat is eigenlijk bedoeld als een vrolijke uitwas... is dus zo'n ritueel als Sinterklaas. Nou, past die moderne Sinterklaas... en dat is wat Thijs net ook zei... die past zich ook wel aan aan dit soort gevoeligheden. Want, heel eerlijk gezegd... dat, nogmaals, dat weerspreekt jouw ervaring helemaal niet... Mm. maar dat geeft wel aan dat vanaf witte zijde... men probeert om... want zwarte pieten worden nu... ik heb kleinkinderen, die maken het allemaal mee... ervaren als buitengewoon leuk. Het zijn ook vaak meisjes, hè? Dus me zwart geverfde meisjes, die allemaal leuke dingen doen. Ja, dus je zegt, er is wel komen. degelijk een ontwikkeling. Ja. Maar Liesbeth, kan jij daar dat po die positieve ontwikkeling ook, ervaar jij die ook? Of zeg je nou nee. ja, dat, dat zal allemaal wel Nee, maar... ik zou niet weten wat voor positieve ontwikkeling neer Pleit heeft. Nou, vroeger had hij dus een gart, daar werd je dus bang voor. Dat heb ik als kind meegemaakt. Dus hij krijgt, het, hij dus hij echt. Wordt, dan, hij wordt dan, hij dan hij in echt in de zak doen. Ja nee, serieus, hij werd voorgesteld als iemand die ja. je dus ontzettend op je donder gaf... en kon slaan en in de zak deed en wegvoerde. Dus dat beeld, dat is duidelijk veranderd. Nou, deze maar dat zit nog wel in de liedjes, toch? Want het is nog steeds wie stout is, krijgt de en ja dat is De roe krijg je niet van Sinterklaas. Ja. Nou, maar nee, Sinterklaas toch? kan ook wel streng zijn. Als jij niet lief was, dan kwam je niet bij Sinterklaas nee, Bovendien bestoot. als uh, Kijk, nee. witte, witte worden ook heel erg belachelijk gemaakt. Hoor. Travestieten worden belachelijk gemaakt. Een man in een rare jurk, Maar Zullen we het, het even wordt... bij Zwarte Piet houden? Dus ik, bedoel... ik wil even terug naar Liesbeth. Liesbeth, want uh, die actie die gevoerd werd in Dordrecht... was door mensen die hetzelfde verwoorden als wat jij verwoordt. Zullen we even luisteren naar uh, hoe een van hen vertelde... hoe zij gearresteerd werden? Opeens begon er eentje te duwen tegen ons en uh, voor het wisten zaten met knieën op onze hoofden, onze nekken, op onze schouders. Uh, ik kreeg nog een aantal knietjes tegen mijn onderrug. Uh, ik kreeg ook nog pepperspray in mijn ogen en het liep volledig aan de hand. Ja, dat was een, een, een confrontatie tussen de demonstranten en de politie. Daar werd boos op gereageerd, ook vanuit uh, Curaçao, minister van Curaçao, die zei vandaag dat het een racistische actie was van de Nederlandse politie. Ervaar jij dat ook zo? Nee, dat ervaar ik weer anders. Maar ik snap, ik snap het standpunt van de minister absoluut. Um, omdat het met, met dit soort gevoeligheden te maken heeft. Um, ik, ik zie het anders. Ik zie het als uh, dat uh, de politieagenten bezig waren het Sinterklaasfeest te verdedigen. En dat ook heel erg sterk zo op die manier hebben gevoeld. Ja, want die zeiden het is een kinderfeest en doe dat nou niet. Op deze die begonnen ook in, dus, in discussie te gaan met de arrestanten. En, um, maar dat neemt niet weg dat ze gewoon heel erg hardhandig zijn behandeld. En dat ze stonden daar met t-shirts aan. Dus uh, ze schreeuwden niet, ze waren niet aan het flyeren of wat dan ook. Ze stonden daar met t-shirts aan. Op het moment dat jij... Die jongens gaat. Um, op het moment dat jij die jongens uh, gaat benaderen. en zegt dat ze daar niet mogen staan. of. Uh, dan. dan reageer jij daarop. dan reageer. Dan, dan. dan wordt het een zaak. Dan, ja. En dat is ook gebleken. Ik bedoel. Er werd, er werd een worsteling en er, was, er werd een handgemeen. En kinderen die werden daar weggehaald. Uh, en iedereen schrok zich lam. Ik bedoel, en dat, dat was niet nodig, zeg jij? Dat was niet nodig. Maar ik denk dat het aangeeft dat wij nog steeds niet... gewoon überhaupt niet een discussie kunnen voeren over het beeld Zwarte Piet. Want het kan wel dus zo zijn dat... Uh, um, kijk, wat, wat, wat ik heel storend vind, is dat mensen... Uh, zeggen van uh, het is niet erg, want het is, het is leuk. Uh, Zwarte Piet is een kindervriend, net zoals Sinterklaas een kindervriend. Dus wat is er erg aan? Het gaat er niet om van dat... Um, het gaat erom dat, dat, je, uh, dat je een beeld in stand houdt van, uh, van mensen. dat je, je vult het beeld in van mensen met een huidskleur. Ja. Maar de vraag Dit, is volgens mij wel of mensen <coughs> nog steeds de koppeling maken... Met Absoluut. donkere mensen. Hm. En dat is, dat, bedoel, ik, dat is af en toe krijg je inderdaad zo'n grap naar je hoofd. Maar dat is nou eenmaal met verschillen ja, maar... tussen mensen. Dus, ik blijf, dus voor mij is dat iets waarvan ik denk dat zal altijd zo blijven. Hm. En ik denk niet dat iedereen, ik denk niet dat al die kinderen langs de, langs de route van Sinterklaas denken: daar, komen allemaal, daar komt een groep negers oplopen. Ik denk dat zij denken: daar komen gewoon Zwarte Pieten. En Zwarte Pieten zijn een categorie op zich. Hm. Een onafhankelijke categorie. Maar Lisbeth, jij ervaart het duidelijk. Ja, anders. ik ervaar het heel heel anders. Ik bedoel, je, kinderen die, die uit de dingen, uh, die juist dingen die spelen in de samenleving. Je moet niet onderschatten hoeveel effect beeldcultuur op ons heeft. Jij kan wel zeggen van ja, het is nou eenmaal zo, als ik ergens binnenkom lopen, kan ik voor Zwarte Piet uitgemaakt worden. Ik, ik vind dat we daar een discussie over moeten hebben. Hmm. Ik vind dat namelijk niet kunnen. Ja. Maar jij wilt discussie? Wat, wat, wat zou je verder willen? Gewoon weg met Zwarte Piet? Vervangen door nee, Ik wil dat mensen bewust worden wat Zwarte Piet uitbeeld. Want ik denk dat we daar al heel erg ver mee komen. Op het moment dat wij bewust zijn, op het moment dat wij bewust zijn van wat Zwarte Piet uitbeeld, dan hoef je ook. Ja, dan kan je bij jezelf nagaan van wil ik wil ik inderdaad een, een, uh, iemand met huidskleur op die manier neerzetten. Wil ik, wil ik meedoen met het radicaliseren van mensen met een donkere huidskleur. Maar je kunt er ook voor kiezen om het los, nog meer los te koppelen. Ja. Want voor mij is het al heel erg losgekoppeld. Ja, maar... En je kunt er ook voor kiezen om het nog meer los te koppelen. Misschien wel door niet alleen mensen met een zwart gesminkt gezicht, maar ook met andere kleuren. Uh, ja, maar dat is die mensen niet kunnen... los te koppelen? Ja, nou ja, voor heel veel mensen is het losgekoppeld. Dat wil zeggen, voor, heel veel, voor me, heel veel mensen ook niet. Voor onder andere de mensen die er tegen geprotesteerd hebben. Maar voor heel veel mensen is het losgekoppeld. Ik krijg ook die flauwe grappen, worden, die, heb ik, die krijg ik te horen. Of die heb ik, ben ik pas te horen gekregen toen ik zelf volwassen was, en die kreeg ik ook altijd van volwassenen mm, okay. en niet van, en niet kinderen. van kinderen. Helemaal bij nee. laatste woord. Ja, nee, die ontkoppeling is wel gaande. Ik bedoel, de, de, de zwarte Piet wordt steeds ridiculer voorgesteld, juist om die ontkoppeling te bevorderen met rare pofbroek aan. Hè. Dat er echt heel over de, de, en dat effect van dat die associatie met actuele mensen met een andere huidskleur, dat neemt duidelijk af. Dat is, dat is onmiskenbaar. Lisbeth, dank dat je je verhaal wilde doen hier en dat het debat uh, nu. Begonnen is, dank jullie wel. Na het nieuwsoverzicht van half drie... hoe zwaar heeft een scheidsrechter in het amateurvoerballen tegenwoordig? We praten erover met documentairemaker Martijn Blekenaal, u hoorde hem al. En met scheidsrechter David Heek. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal.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 over de economie die het derde kwartaal met 0,3 is gekrompen. Verhagen vindt dat vooral moet worden ingezet op versterking van het bedrijfsleven. De PVV is tegen het plan van Kamerlid Brinkman voor een PVV Jongerendag. De Kamerfractie wilde alleen een besloten bijeenkomst voor maximaal 200 jongeren. Maar dat vindt Brinkman onacceptabel en gaat nu in Noord-Holland, waar hij statenlid is, proberen een Jongerendag op te zetten. En een arrestatieteam van de politie heeft een man gearresteerd in verband met het doodschieten van een Amsterdamse kroegbaas. De kroegbaas van 36 werd zondagnacht in zijn café aan de Ruistaalkade meerdere malen getroffen. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dat is het nieuws op dit moment. Aan BB-verkeersinformatie. Er staat file op de A15 Nijmegen richting Gorkum. tussen Tiel en Waddenoien 5 kilometer. De linker is daar dicht. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer richting Gorkem of Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knopend voor Valburg. Rijd dan om via Utrecht over de A50 en de A12. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel documentaire Martijn, maker Martijn Blekendaal en voetbalscheidsrechter David Heek. Lisbeth John Amel, zij is boos over Zwarte Pieten. En Herman Pleijen. Met hem gaan we praten over de historie van de wedstrijden tussen het Nederlands elftal en de Duitse manschaft. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditstedag.nu documentaire maken Martijn Blekendaal. Je hebt een documentaire gemaakt over scheidsrechters in het amateurvoetbal. De 13e man heet de documentaire. Ja. En die gaat uh, morgen in première op het ITVA. Dinsdag, uh, dinsdag om morgen begint, morgen het, het, begint ITVA. het ITVA. En jouw film gaat uh, dinsdag in première. Het is niet echt een promotiefilm geworden, hè? Nee, dat zeiden ze bij de KFB ook. Ja, die gaan hem niet ja. gebruiken om scheidsrechters te werven, denk nee, ik. Dat zeiden ze daar ook, ja. Nee. ja. Je hebt drie scheidsrechters intensief gevolgd, vier geloof ik zelfs, maar uiteindelijk ja. is er eentje afgevallen. Ja. Uh, en tijdens wedstrijden krijgen ze dit soort dingen naar hun hoofd geslingerd. Wat ja, is dat, Wat zie je dat toch goed, hé? Nummer 16, kom eens even bij mij ook. Kom maar. Je moet heel erg oppassen met dat soort dingen. Sorry. Ja? Ik was te laat. Ik weet het. Oké. Okay. Okay. van Doorkoppen. Hier. Hier. Okay. Wacht eens, kom je even hier. Rust. Rust. Rust. Ja, zo gaat het een beetje, denk ik. Ja. Ja, wat doet dat? Nou, en, en het is eigenlijk nog erger. Want in die zin, dat het, ik merkte heel erg tijdens het draaien... Dat, mensen zich, dat de spelers zich heel erg bewust waren van het feit... dat er een camera langs de lijn stond. Dus de, bij het terugkijken van de beelden hoorde je ook gewoon mensen zeggen, pas op, er staat een camera langs de lijn. Dus okay. niet, niet schelden. Iedereen ja. heeft zich ingehouden? Ik denk dat mensen zich ingehouden hebben, ja. Ja, En hoe erg is het dan? Wordt er eigenlijk in iedere wedstrijd uh, mensen verrot gescholden? Nou, verrot gescholden is misschien, uh, is misschien niet het juiste woord. Er zijn echt hele vriendelijke wedstrijden. Daar heeft David ook, daar uh, <lacht> ja, alles van. tent op, ja. Maar, uh, maar, dus, maar, maar ja, dus het, vo het voetbalveld is wel gewoon een plek waar mensen zich niet in kunnen houden. Nee. En dan hoor je dus inderdaad dat er gescholden wordt en uh, erger. Ja, David, want dat is jouw beeld? David Heek, je bent ja. zelfs uh, scheidsrechter. Een ja. van de uh, scheidsrechters die gevolgd worden in de documentaire. Ja. Is het ja. erg op de Nederlandse velden? Nou, de ervaring die ik heb, uh, valt tot dusver. Ja, ik ben nog niet lang KNVB-scheids, maar uh, uh, een jaar of twee. Maar wat ik meemaak, uh, is absoluut nog niet over de top gegaan. Nee. Uh, er wordt wel wat gezegd, ja, maar uh, ik heb nog geen enge ziektes naar mijn hoofd gehoord. Uh, geen ouders die zich niet konden beheersen, want dan worden we steeds voor gewaarschuwd. Nou, ik denk dat dat vooral in het jeugdvoetbal gebeurt. Ja, ja. Ik fluit natuurlijk senioren en het jeugd, ik heb wel 15 jaar jeugd gefloten. En ik heb altijd heel streng opgetreden richting ouders. Ik heb ze wel naar de kantine gestuurd, ja. ja, ja. Oké, okay, want ja. je hebt eerst bij de jeugd gefloten en je fluit nu bij, fluit nu bij de senioren. Ja. En dat is anders? Ja, dat is anders. Dan heb je geen ouders die hun kind zitten te verdedigen. Nee, want vanmorgen in de kranten Boze ouders schelden scheids van 12 jaar van het veld af... Ja. Uh, dat is jou niet overkomen? Uh, uh, niet dat ik van het veld af ben gestuurd. Maar ik heb wel, uh, je krijgt wel soms klachten over nou, je, je fluit partijdig of juist niet. Je bent een uitfluiter. Dat, tegenwoordig kun je ook een uitfluiter zijn. Een uitfluiter? Ja, een dat, dat, ja <laughs> dat je juist heel erg je best gaat doen om niet oh, ja. uh, de thuisploeg uh, voordeel te geven. Ja. Uh, ja, Als ik dat deed, dan sprak ik die ouders daarop aan. En ik zei van, nou, ik zie dat uw kind geniet. En blijkbaar u niet. Ga lekker in de, in, de, in de kantine vast een frikandelletje eten. Dan komt u kind vanzelf. Maar Dit is ook wel. Dit is een jongetje van 12. Dat is ook nog verschil. Want jij bent natuurlijk zelf al uh, volwassen. En vrij groot en lang. En vrij groot. Maar je moet je voorstellen zo'n jongetje van 12 die, uh, die dan omringd wordt door twintig uh, uh, uh, uh, volwassenen die uh, helemaal tekeer gaan. Dus dat is nog wel ja. iets anders. Want die zegt iets minder snel iets terug natuurlijk. Ja, maar is dit een beeld wat jou verrast of dat je zegt van nee, als ik, ik heb daar veel rondgelopen, dit zou was. Uh... Nee, dit dit verrast mij niet. Nee, Kijk, en nee, David is zeg nee. maar inderdaad nog niet zo lang scheidsrechter in het uh, voor de, voor de KVB. Uh, maar de, er zitten twee andere scheidsrechters uh, in de film... die toch wel hele heftige dingen hebben. Ja, één scheidsrechter die het al twintig jaar doet, Jan Willem. Ja. En die stopt ook in jouw documentaire. Die, stopt, die, die trekt het niet meer. Nee, die besluit om handbal-scheidsrechter te worden. Omdat het daar rustig aan toe gaat. Want daar is het heel beschaafd bij handbal. Daar is het beschaafd. <lacht> Alleen Hens een beetje... Op het ja. <lacht> ja, dat, is, ja, een ja, stuk, dat ja. is een stuk beschaafd. Het heeft denk ik ook wel echt iets met voetbal te maken. Maar, maar wat hij dan allemaal voor verhalen vertelt... over wat hij de afgelopen twintig jaar heeft meegemaakt. En ook dat het steeds erger wordt. En dat kan ook voor een deel wel met hemzelf te maken hebben. Hij is vrij verlegen. En er zijn ook Dan is het voor spelers ook makkelijker misschien om helemaal tekeer te gaan. Dat hij zich veel minder, minder mondig is om iets terug te zeggen. Mm -hmm. Maar het is, echt, ja, ik, ik, het is echt heel verdrietig als je hoort wat hem wat overkomen is. Ja, want David, ja. um, hoe komt het dat jij dat nog niet meemaakt? Ligt het ook aan jou? Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat ik... doe jij om te voorkomen dat dit gebeurt? Ja... Dat heeft uh, heel veel te maken met een... Uh, ja, dat heeft uh, met meerdere dingen te maken. Dat heeft te maken met je houding. Het heeft te maken met... Uh ja, uh, met, uh, met uh, hoe je de wapens zelf gebruikt die je... Nooit twijfelen, zei een Jan-Willem. zei juist, dat over in het documentaire. Die was ja, ja. een jongere scheidsrechter dus ja. is die, die is dan ook scheidsrechter geworden. Ja. Ik zag dat je twee keer twijfelde, moet je nooit doen, nee, ik, tegen zijn zoon. Ja. Om het de verkeerde kant op wijzen. Maar je kijkt nu heel vriendelijk. Maar hoe, doe eens even voor hoe je kijkt als je op het veld rondloopt. <laughs> <laughs> heb je dan ook zo'n vriendelijke uitstraling? Of nou, ben je ik dan? Heb iets, dat is juist een van mijn wapens. Oh. Want uh, ik denk dat er een beeld ontstaat van scheidsrechters... van hoe streng je kijkt, hoe beter je bent. Maar ik herken dat niet. En ik, ik, ik vind dat ook niet zo. Ik zie zo'n scheidsrechters het ze veld opkomen. Dan denk ik van, heb je er wel zin in? Begint dus zo de, kijk, je kijkt net zo nu als, als je ja, op het nou ik kijk zoals als ik ben. Dus nee. Als je een strenge uh, blik hebt, laat die strenge blik zien. Nee. Maar ja. ik, heb een vriendel, ik heb van mezelf een vriendelijke uitstraling... met mijn blauwe ogen en blauwe, blonde haar. Nee. Dan ga ik niet met een frons het veld oplopen. Want dat hebben ze door. Ja, maar hoe begin je zo'n wedstrijd? Denk je, in, ik begin in het begin even lekker streng, want ja. heb ik de winter... Ja, dat wel? Ja, je moet ja, hij is ook met twee meter, hè? Heb je dat ook al verteld? Hij is heel groot. Meter, ja, ook breed. Maar dat is heel erg En lekker. inderdaad, die houding, hoor, dat ben ik helemaal met een ja, je eens. Want die houding van, we gaan lekker voetballen, we gaan ja. lekker voetballen. Dat is wel heel erg bazaal. ja. ja en twee meter. Ja, ja maar <laughs> ja. het is... Maar ja. Martijn? Met, ik ben ja. met deze film begonnen, omdat ik, ik voetbal zelf ook, en ontzettend laag... Dus, da dus ja, dan hebben mensen ook zichzelf al wat minder onder controle. Maar ook, om, en, en ik kwam op het idee van deze film ook... omdat ik er zitten in mijn elftal, of toen zaten er in mijn elftal... een aantal jongens die zelf ook niet snapten wat er met hen gebeurde... op, op het moment dat zij het veld opliepen. Dus die, dat waren al, zijn allemaal hoogopgeleide jongens... waarvan je denkt, die hebben een verstand onder controle, onder controle... en die hebben zichzelf onder controle. Verstandige jongens. En dan op het moment dat ze het veld opliepen... dan ging er een knopje om en dan gingen ze gewoon los... Maar en dat dit, maar dit zijn jongens die hun hele leven al voetballen vaak. Waar gaat het dan mis? Ja, ja goede vraag. Had hoop... je zelf ja, ook, heb... ook zo'n knopje eigenlijk? Of, uh, nou, kan nou, jij ja, ik, jezelf ik, wel nee, onder Ik ben ontrollen? een zeer beschaafde jongen. Maar in het jaar dat ik gefilmd ben ik niet op het antwoord gekomen. Ik ja. weet het nog steeds niet. Het antwoord is nee. niet dichterbij gekomen. Nee. Nee, het is gewoon nee, voor mij een duidelijke dubbele moraal. Op het moment dat mensen zo'n pakje aan hebben... eigen ze zichzelf eerder het recht toe om zich anders te gedragen dan buiten Berlijn. Ik zie daar gewoon een dubbele moraal in. Eigenlijk. En ik denk ook wel iets dat het is van deze tijd... dat ja. mensen überhaupt anno 2011 veel meer het gevoel hebben van ik mag toch zeker wel op het voetbalveld... doen wat ik wil. En mm. zeggen wat ik wil. Ja, dus aan je trekken komen, op je strepen staan. Ja. en zo. Dat is, is ja. sterk toegenomen. Maar... volgens mij is er ook nog een hele andere vraag. En die vind ik toch eigenlijk tamelijk verbijsterend... dat je hem steeds moet stellen. Ja. Waarom gebeurt het... in het voetbal en niet ja. in andere sporten? Ja. Want dat is heel opmerkelijk. He, heb is een... Een... Voetballer, ja, ja, hij heeft niks nee, tegen voetbal. Ja, ja. Ja, maar het is toch verbijsterend. Ja. Want uh, ik heb eens een keer een conferentie meegemaakt... van sporten die over arbitrage ging. En toen stond daar de meneer van de rugbybond op... en die zei, verbijsterend wat er bij dat voetballen gebeurt. Je moet het bij rugby niet in je hoofd halen om naar de scheidsrechter te kijken, om ook maar een gebaar. Maar waarom gaan ze bij voetballen niet vijf minuten op de bank zitten? Jongens die aankomen. Alle andere sporten kun je voorbeelden vinden. Waarom doen ze het niet bij voetbal? Nou, daar werd toen ook over gepraat. KNVB zegt van ja, dat kunnen we niet doen, want de FIFA internationaal men verwijst dan he, op die manier en niemand neemt het voortouw. En maar daar moet gewoon een keer een, een punt Van, Er wordt niet met de scheidsrechter gesproken, er wordt niet naar de scheidsrechter gekeken. Ja. Je gaat vijf minuten door. Er, al dat soort maatregelen. Ja. En dan is het toch afgelopen. Ja, terwijl jij, David, veel praat met de spelers. Ja, ik praat, ah, ja. Ja, ik praat heel veel met maar de Maar dat de moet je dus helemaal niet doen, zegt Herman. Ja, wel, dat moet je wel Nou, wel Ik doen. heb het over een pakket van maatregelen ja. en een houding. Zolang dat pakket er niet is, kan ik me heel goed voorstellen ja. dat je het niet is. Maar doet, spreek je, je mensen dan aan op hun gedrag? Of wat, ja, hoe zijn. praat je dan met ze? Ja, uh, wat, wat heel belangrijk is, één, uh, probeer je dat in ieder geval positief benaderen. Uh, dat wat ze goed doen, ook goed benoemen. Uh, ik, ik, ik heb een heel toevallige voorproefje van een film gezien... waarin ik mezelf zag van... Hey, het was een perfect duel dat je aanging... Ja. maar waarom begin je nou te zeuren? En ik ga, en ik ga weg. Ja. Ja, want Mensen willen zich wel gewaardeerd voelen. Uh, ook dat, dat, dat ik ook de goede dingen zie. Ja, maar dat vraagt ja. veel van jouw scheidsrechter. Dan moet je altijd eerst een compliment uit gaan delen ja. en dan een gele kaart. Het, het, het is natuurlijk geen wet van mede en pezen. Maar het is, dat, is, dat heeft ja. te maken met gochmen. Je hebt ook wel aardige met... dingen. Ja. Gele kaart. Ja. <laughs> Waarschijnlijk zijn er ook dingen die je goed kan. Ja. ja, dat heeft gewoon te maken met gochmen. En, en een beetje ja, gevoel voor elkaar hebben. Een beetje mensen. Nee, mag ik nou nog een vraag stellen? Hè? Want ja. ik blijf heel erg op die nullijn zitten van niet bemoeien met de scheidsrechter. Als je het wel doet, gaat het veld uit. Vijf minuten, tien minuten of blijvend. Hè. Ja. Wordt niet gedaan, integraal. Ja. Jij maakt voortdurend mee en dat is bij voetballen gebruikelijk. Je neemt een ze zijn het er niet mee eens. Spelen ja. ze stormen met z'n allen op je af. Ja. Niet om je neer te slaan, maar ze ja. stormen wel op je af. Vol ja. onbegrip. Hoe kan dat? Hoe uit ja. je hoofd? Ja. Zie je er niet scheidsrecht? Ja. Enzovoort. Enzovoort. Ja. Ja. Daar reageer jij als scheidsrecht nooit op. Je gaat niet je be beslissing herzien. Dan zeg je niet: Oh sorry, ja nee, ik heb een vergist. Doe ja. Nee, ja. nee. Ja, houd je houdt je beslissing vast. Ja. Maar je bent ja. geïntimideerd. En ja. je hebt dat ja. psychologisch, je kunt het helemaal niet bedwingen. Ja. Bij een volgende keer ben je to toch iets dat je denkt: van, Nou, moet ik wel even oppassen. Ja, ja. ja. Zo kan ja. het werken. Dat moet, maar dat heb je niet in de hand. Dat is psychologisch. Nou, een beetje wel. Van voor, ja, nee. kijk, elke wedstrijd complete. begint. Elke, dat klopt. Je hebt het niet compleet in de hand. Maar elke wedstrijd begint met een aftrap. Je begint allebei op 0-0, zeg maar. Ja, ja. En je, als scheids. Zo analyseer ik mijn eigen wedstrijd, Als het een agressieve wedstrijd, was, ag ag agressieve wedstrijd was. Wat was mijn eigen rol erin? Hoe hm. komt het dat men uh, op mij af te rennen? Daar heb ik ook iets mee te maken. Heb ik iets gedaan? Heb ik goed kaartgebruik toegepast? Daarmee zijn, uh, geef ik geen goedkeuring aan het gedrag. Nee. Maar ik werk er, er aan mee. En ja. dat het in het voetbal gebeurt... ja, dat is voor mij... Dat is voor mij ja, het, allo, het is gewoon een wereldsport. Het is wereldsport nummer één. Als rugby uh, wereldsport nummer één was geweest... Zou dat ook dat miljoenen. We gaan nee, nog even terug naar de documentaire. Want een van de scheidsrechters, Martijn die ja. jij hebt gevolgd... die houdt ermee op. En hij zegt ja. daar dit over in de documentaire. De agressie is gewoon vele malen erger geworden... in de loop der jaren... Maar steeds hoop je toch weer dat het, dat het anders is. Nou, dit jaar heb ik gewoon gezien: het, het wordt niet anders, het wordt alleen maar nog erger. Ja, daarom heb, heb ik nu het besluit genomen om inderdaad gewoon om te stoppen. Het is wel terug. Ja, het is ja, heel terug. Ja, ja. Ja. En ik, het, het, het, het, het, ik denk ook, om even te reageren op wat jij net zei. Want jij zegt, het kan ook misschien bij de scheidsrechter zelf liggen. Misschien is dat ook wel zo. Maar ik denk ook wel dat op het moment dat je één keer... een traumatische ervaring hebt opgelopen op het voetbalveld... Mm -hmm. Dat zeg ik dan nu tegen jou, maar dat, dat geldt voor. Dan, voor de weet als je als dan ja? denk ik dat je daar toch ook weer anders over gaat denken. Ja. Want sommige dingen heb je gewoon niet onder controle. Ja, Want okay. Je kunt nog zo je best doen als scheidsrechter. En ja. je kunt je nog zo bewust zijn van ho hoe je spelers moet benaderen. Maar er hoeft maar één iemand tussen te zitten die denkt: ik heb gewoon gisteren een slechte nacht gehad. En ik moet me op iemand afreageren. Ja. En dat ben jij is ja. erbij. Goed. Meer over de documentaire kunt u uh, vinden op onze website. Dit is dag.nu. De documentaire van Martijn Blekendaal i trimmed what you were offering imagine lying next to me your shirt and your reputation tops. i will write our story And we all go back to where we belong. Welkom in de tijdmachine. Vanavond voetbalt het Nederlands elftal tegen aartsrivaal Duitsland een goede reden om met Herman Pleij in de tijdmachine te stappen. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij terug, Herman? 1974. van de 38... Uh treffens tussen Nederland en Duitsland? Ja, ik krijg dat al nauwelijks uit mijn mond. Nee, bedoel, ik zie het daar. Het kost je uh, duidelijk bedoel, moeite. Ik vind het ontzettend moeilijk, maar ja. dat was het liefst, zeg ik, dat mijn zoon toen vier jaar werd. Maar het was het jaar dat Nederland de uh, finale van het wereldkampioenschap verloor. En uh, tegen alle verwachtingen in, het land had de wereld verbijsterd met een nieuw soort van voetbal dat heel mooi bleek te kunnen zijn. Dat bewegingsvoetbal was. Alle spelers waren overal te vinden. Het werd vergeleken met ballet, noem maar op. En daar werd door lompen rond. Ploegende Duitsers, werd daar die heigend over dat veld heen en weer gingen. Op het Wij laatste moment een wordt dat. Ik praat nu al even in termen waar we het verder over moeten hebben. Ja. Over dit soort problemen Wat namelijk. Het feit dat het Duitsers waren. Nou ja, precies. Dus maar, dat, dat en daarom doe erger? ik dat zo. Want ja. Duitsers zijn net zo aardig en net zo onaardig als Nederlanders. Laat er geen twijfel over bestaan. We hebben het over beeldvorming. En die beeldvorming ben ik ook duidelijk slachtoffer van. Dus er is duidelijk geen twijfel. Uh, dat, uh, uh, er wordt wel gedacht dat die rivaliteit die tot in onze tijd doorspeelt met voetballen... dat dat dus speciaal daar met 1974 te maken heeft. En met de dus Tweede Wereldoorlog. Ja, en sommigen zeggen dan... nee, dat komt door de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn factoren, uiteraard. Een beetje raar om de Tweede Wereldoorlog een factor te noemen. Maar het, dat kan even niet anders. Mm -hmm. Omdat die rivaliteit, dat afzetten tegenover elkaar... van Nederland en Duitsland, een enorme lange traditie heeft. En dat begint inderdaad, het zal Thijs genoegen doen... weer in de middeleeuwen. <laughs> dus, Thijs heeft niet ten onrechte vastgesteld... dat alles in de middeleeuwen ja, begonnen dus is. Toch ook zo. Dus daar ben ik ook heel trots op nou, dat Als dat ik gebeurt mij hier zit, dan is dat altijd. hoor. De, ik zou graag samen geval geval met Fik in zijn. Maar, om dat uit te vechten. Maar dat is verder uh, geen geheim... Uh, wij zijn zeer verbonden. Nederland en Duitsland, ook in de tijd toen dat nog geen landen waren... maar in grotere verbanden zat, waren Nederland en Duitsland altijd zeer met elkaar verbonden. Het grote Rooms-Duitse rijk van de middeleeuwen, daar waren wij onderdeel van. He. De graven van Holland waren vazallen van de Duitse keizer. Nou, die taalgemeenschap is heel nadrukkelijk. Maar dan zou je dus denken dat we ook grote vrienden waren. Ja, nou nee, want daar, uh, zoals in alle grote rijken... zijn er natuurlijk delen waar het beter gaat en delen waar het minder goed gaat. En daar begint het eigenlijk dat in dat stukje wat wij, die moeraal die rare blubber, dat zich daar een soort activiteiten... met bijbehorende mentaliteiten ontwikkelen... die tot enorme welvaart leiden. En dat is anders, hè? dat is handel. Wij zijn een internationale handelsnatie. En dat wijkt af van wat in de rest van dat Groot-Duitse Rijk... eigenlijk de manier van leven was, die veel meer hiërarchisch was. Veel meer een woudvolk, zei men wel, dat in bossen leeft. Dat veel meer bezig is met een soort, soort schaakspel... van landen veroveren, landen bijkrijgen. Dus wij zijn gewoon veel beter. Eigenlijk. Nou ja, als je beter noemt in economische opzet... Ja. waar men in de middeleeuwen natuurlijk met de neus ophaalde, want dat waren ordinaire kooplieden die daar geld aan het vergaren waren, en dat had niks met nobel en edel en weet ik veel te maken, en dat speelde in de rest van het dag. Nou, binnen dat spanningsveld krijg je een beetje kleine broer, grote broer, terwijl die kleine broer eigenlijk steeds machtiger wordt, en die heeft geld en die heeft de goederen, en die koopt als het ware die grote broer op. En dat is dat beeld vanaf de middeleeuwen, dat er komen arme landarbeiders uit het oosten, die komen hier werken, er komen marskramers, een bekend beeld, vanaf de late middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. CNA Brennick Meijer. Hé, dat waren van die marskramers. die uit Duitsland komen. die via Friesland. dus hier het imperium stichten. De Duitse dienstmeisjes uit de 20ste eeuw. heel bekend verschijnsel. Dat chique families in Nederland namen. een Duits dienstmeisje. eerste helft van de 20ste eeuw. Enfin. Uh, Poepen en moffen werden scheldwoorden vanaf de 16e en 17e eeuw, waarmee wij Duitsers belachelijk maakten die zich bij ons manifesteerden. Poepen kwam van Boeben qua jongen. En dat associeerden wij dan met poep. Hè, dat leuke, leuke folklore natuurlijk. Hè, echt het humor. humor. humor. Wonen, weet je wel, precies. He, dus uit, En moffen, hè, moffen, dat, ook, dat is ook is al dat uit de 17e de, dat eeuw. Dat stond niet uit de Tweede Wereldoorlog, dat woord. Nee, absoluut niet. Dat ah, is uit hm. de 17e eeuw. En dat worden ook kluchtfiguren op het toneel. Mof komt van moef, betekent grote mond, grote bek. Hmm. En daar krijg je het van die, die, die gedoogcultuur van die. Kooplieden, hè, dat allemaal niks, niks grote bekken. Want als weer geen handel drijven, natuurlijk tegemoetkomen, zetten zich heel nadrukkelijk af tegen dat heerserachtige ja. gedrag enzovoort enzovoort. En, dat is, ja, steeds, en daar gebeuren natuurlijk dingen in waarbij eh, je kunt vaststellen dat men eh, het, het aanscherpt. en Terwijl die verbondenheid aan de andere kant eh, minstens zo groot is. Denk ja. aan ons Koningshuis. Hè, ons koningshuis die, ja, dat dat is, zijn eigenlijk bijna, Duitsers. Duitsers ik zal, ja. als je dat genetisch zou willen uitrekenen, wat ik helemaal niet wil, maar ja. als je dat. Ja het genetisch zou willen denk. vaststellen, dan is die 90% Duits. Hè? Maar wat, dus dat zit in af en dat Maar dus, dus dat is aantrekken, tellen. afstoten en dan ja. hebben we nog die Tweede Wereldoorlog. Die heb jij natuurlijk uh, ja, zeker dat de periode uh, ja, daarna bewust meegemaakt. En dat is dat is... extra aangescherpt? Ja, en toen natuurlijk, dat gaf een aanleiding omdat uh, ik uh, ging vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, naar school. Naar de lagere school en uh, de middelbare school. En daar was het uh, pesten van de leraar Duits. Dat was een algemeen patroon en dat werd door de schoolleiding werd dat oogluikend toegelaten. Dat was een echt af. Als je erover nou nadenkt, dat waren mensen gewoon aardige mensen. En die, wij gingen met de hakken klappen. Hè? En we riepen als we een, een beurt kregen, zoembeveel. En... Eh... Daar moet een rector natuurlijk onmiddellijk ingrijpen. Wat krijgen we nou? Nee, dat werd een beetje om gelachen. Het werd om gelachen. Mm. Dat was leuk, hè? dat was grappig en zo. Nou, die sfeer. Jong kinderboeken. Ik heb eens een keer onderzoek gedaan naar kinderboeken. Van 1945 tot 1955. En dan zie je dat wij in die jeugdboeken die heel vaak oorlog als thema kiezen... dat wij de oorlog overdoen in die kinderboeken en hem winnen. Dan wordt de verzetsheld wordt dan opgevoerd. En dan krijg je een voorstelling van zaken. Dat zijn altijd blonde grote Vriezen. Hè? dat zijn Zien er een beetje uit als David, ja, je de verzetshelden met dicht hoog opgeknopte joppers en zo. En die zijn altijd zwijgzaam. En daar tegenover staan de valse, bedriegelijke naties. Alle Duitse nazi's deugen niet. En deze verzetshelden hé, die weten uiteindelijk ook Nederland te bevrijden. Mm. Dat zit in die kinderboeken. Maar... Nou, nu wel eens een Canadees tussendoor. Maar het waren die verzetshelden. Hadden het toch zelf die hadden het zelf gedaan. Maar inmiddels is het 2011? Ja. Is die rivaliteit nog steeds aanwezig? Of spelen we ja, nou ja. het nu alleen nog maar een Nou, beetje... nee, het, nee, maar dat heeft ook nog wel bedenkelijke kanten. Hè? Dat, ik, ik val jou overigens een beetje bij. Ik, ik zeg nu tegen ja, de, ik Zwarte ik Piet, zet, Piet... Ik zit ook met, nee, met, met klappen oren te luisteren. Nee, met ik... opzet. Ja, ja. Ik ben het niet met je eens. Maar ik, ik heb ja. alweer... Ja. Al, dat dat al, toch al ook al mag, wat mag. Je doet. Het ja. is, bedoel, het is ja. niet ja. gevaarloos. Zwarte Piet is op dit moment niet gevaarloos. Hè, maar nog heel even in 20 seconden Nee, in deze tijd waarin identiteit... Het zoeken naar identiteit en het zoeken... Naar houvasten en rituelen weer erg toeneemt. He, dat mensen hebben er allemaal behoefte aan. Zie je dat men dus ook de sport aangeeft, zoals dat voetballen, om ook weer die identiteit te vestigen. En dat is altijd het gevaar. Dan ga je dus jezelf benoemen. Dan krijg je superioriteitsgevoel. Dan degene die er niet Hoeveel bij wordt horen, het, vanavond? Het, het wordt vanavond uiteraard. Wat een vraag. 2-1 ja. voor Nederland. <lacht> Dankjewel. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Hans Kloos, goedemiddag. Goedemiddag. Laat me horen. De economie volgens de Betonse. Betondorpse verlosser. Dat ben ik zelf. Dat is logisch. Want op een gegeven moment heb je toch een scheidsrechter nodig... als het gaat tussen de gewone mensen en die speculatie, de beleggeraars. Want hun lossen de euro gewoon een eind weg. Hun hebben er een moedertje dood aan dat het ook anders kan. Want hun kunnen wel zeggen dat ze werken. Maar dat is natuurlijk geen werken. Dan heb je ons die wel een beetje kunnen werken... Maar als hun dan elke keer ongestraft de koersen vloeren... dan kom je in het luchtledige voor Sinterklaas te spelen. En als de scheids dan Zwarte Piet zijn roederspaard... dan is het toch weer zo dat zo'n economie een hele tijd duurt... maar op het eind hebben de Duitsers altijd gewonnen. Ja, er zaten heel veel taalfouten in, Hans. Alsjeblieft. We gaan wel een leraar Nederlands op je afsturen. Maar je gedicht zetten we op uh, internet op onze website ditistedag.nu. En hartelijk dank. Oké. Okay. En we bedanken ook onze gasten, Lisbeth John Ameel, Martijn Beekendaal, David Heek en Herman Pleij. En uh, straks na drie een reportage over asielzoekers uit islamitische landen. Regelmatig zeggen ze dat ze christen zijn geworden. Maar hoe kom je er nou achter of dat klopt? Dat zo meteen na drie uur eerst het nieuws. Tot zo.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 Vraag het prospectus nu aan op jarshipinvestments.nl. Yeah, Dit is Radio 1.